Skip the barrier and move it to your area So we can boss your radio and speak out to the speakers And scream out to the sleepers They freak out when they hear us Cause we make beats like gorillas In this giant country jungle The digital monkey's on a move Ooh. Talking straight, we never mumble, Making sure your dancing feet will Move Ooh. Fijn dat u weer luistert naar uh, de bananenrepubliek. Uh, ik maakte heel even een, uh, een kleine inch, uh, uh, foutje. Ik had niet gezien dat het niet je afgelopen was. Maar in ieder geval... Uh, we dat dan huh? Hoor je vanzelf? Ja, eigenlijk wel. Dat is wel de bedoeling dat je vanzelf hoort. Maar we zaten even, even in gesprek, uh, uh, Judith. Uh, blijkbaar <laughs> was je bij NOS langs de lijn of zo? Ja, ja nee. Uh, ik heb uh, kennis van mij die uh, zijn wel eens nieuwsgierig als ik het over het radioprogramma heb. En, uh, toen zei ik, ja, moet je Nijmegen nou 1 luisteren. En toen hadden ze begrepen, Radio 1, of ik weet niet precies. Een beetje misverstand. Daar hebben ze twee jaar lang naar voetbalverslagen zitten te luisteren. Dus ik weet niet precies wat het verhaal is. Maar, ja. ja. Dat is dus niet de Bananen Republiek. <laughs> nee, dat is niet, niet de Bananen Republiek. Uh, ik hoop vanavond ook weer wat, uh, wat, wat nieuwe luisteraars op, de raar, of, uh, op internet te hebben. We nou, hopen nou, dat het streamen niet. doet. Nee, nee. <laughs> dat, dat, denk, dat denk ik ook niet. Ik bedoel, uh, ik zie nu ook niet of ze... Uh, nu zitten te luisteren, ja of nee. Maar uh, zowel, in ieder geval hartelijk dank en uh, voor uh, reacties op onze maffe items de tweede uur. Ik ben er dan zelf, helaas niet. Uh, gewoon even mailen naar bananenrepubliek.nijmegen1.nu Is dit dan je laatste uur? Ja, dit is uh, mijn uh, my, my final hour. Ja, dat... neem maar toch alleen voor vandaag. Uh, huh? Of is dit echt uh, je laatste uur? Ja, dit, dit is echt oh, het laatste dus laat uur. is dan dat je even duidelijk mogen maken, in e-mail. Oh, dat was niet goed overgekomen. Ja, mij niet de niet ik af. denk dat er heel oh. veel teleurstellende fans nu zitten te luizen. Ja, ik ben sowieso teleurstelling. Dus één dus, dus ja. dus of, of, of twee. Nog steeds zijn ze op één hand te tellen. Dus <coughs> ik laat uh, eigenlijk. Uh, nee, ik bedoel, uh, we zien elkaar vast nog wel. Want uh, ik stop natuurlijk niet volledig uh, bij, uh, bij Nijmegen. Ja, dat is toch anders? Ik denk Alleen... dat ze je aanwezigheid terug gaan missen. Dan, dan die... ja, dat weet ik al wel. Ja. Zeggen. <laughs> maar je komt er wel af en toe langs, hè? Ja, natuurlijk. En ik zal ook wel reageren op stellingen en zo. Fijf, en, als, en, als, en, als, en, als, en als je helemaal door hebt hoe je hier mensen live in de uitzending uh, moet ontvangen per telefoon, dus het dan ik je dus door. Het duurt echt niet. <laughs> niet. niet uh, afzekerig bedoeld of zo. Nee, maar maar uh, toch had ik dat helemaal niet op. <laughs> Oké, okay, nee, want zo, zo is het namelijk niet bedoeld, maar we dwalen voilà af van het onderwerp. In ieder geval uh, fijn dat u weer luistert. We hebben vanavond uh, hele aparte items. Uh, Jonas, zou jij alvast iets van een uh, preview kunnen geven? Zou dat zal het kunnen, zo vlak naar negenen? Uh, ja, goed, uh, we, hebben, we hebben hotelgassen die ontdekkingen doen dat ze op de meest vreselijke dingen slapen. Uh, zonder dat ze het weten En uh, ja, de Oekraïnse premier, we hebben het vorige keer gehad Over, de, over, de, over geesten En, uh, en over, uh, ja, of dat wel werkelijk is of niet Maar de Oekraïnse premier Die heeft ik van geval geesten ingehuurd Dus die geloof ik wel in ja. En natuurlijk gaan we weer Chinezen op de hak nemen Althans doen ze zelf eigenlijk wel En wij, uh, wij geven het er alleen maar aandacht aan is eigenlijk gewoon een standaard rubriek geworden ja, ja, het, wel, het is, he? gekke nieuws het is bijna niet in de eigenlijk <laughs> Elke week is het wel eens weer. Klooien met Chinezen en uh, nou dan weten we in ieder geval dat, dat de Oekraïne... Wat was het? Die de die... premier. Ja, die, die ja. luistert in ieder geval wel naar ons programma. Want anders heeft hij niet zo iemand uh, erbij gehaald, neem ik aan. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. En uh, wij hebben vandaag uh, wederom een uh, recensie. En uh, ditmaal is het over MGMT. En uh, daar gaan we nou eerst naar luisteren. MGMT. Een gegeven, oh, het, of... uh, nou... Oh. Misschien leuke informatie is dat... Uh, je kan het album nu gewoon helemaal legaal... Uh, is een volledig keer op de officiële website van mgmt.whoeismgmt.com luisteren en uh, ja ze hebben het zomaar gewoon even vrijgegeven gewoon omdat ze niet willen dat er dus leaks op internet komen en dat je dus een hele Aparte versie ervan hoort. Maar het album staat nu dus al op internet. Maar 13 april uh, schijnt te uitkomen. Het is toch niet een Maar ze winnatum. willen gewoon niet dat iemand dat, dat, dat album koopt? Of? Nee, sinds ze zijn bang zeg maar, dat. Uh, ze hebben liever dat, uh, dat iedereen het gewoon kan horen hoe, hoe het album is. En, en gewoon volledig, ieder nummer. En niet hier en daar dat er we, dat we een paar nummers op internet uh, ronddwalen. Een beetje lage kwaliteit. Mm -hmm. en dat, dat ze dus willen echt gewoon dat iedereen het kan luisteren. En uh, 13 april uh, ligt dus uh, in de winkels... maar het, die datum staat nog niet helemaal vast. En uh, het nummer waar we naar gaan luisteren is Flash Delirium. Een heel apart nummer. Het is echt, ja, het yeah, is volgens mij kind of uh, love it or hate it. Maar uh, ja, we zijn wel wij, uh, ja. wij, wij zullen in ieder geval... Het, in. het hele album bij, waarschijnlijk wel niet? Ja, dat is wel. Het hele album is... Um, het eerste album was, uh, je had dus, ja, dus Kids en Time to pretend... was heel echt een beetje popgericht... En dan hadden ze wat onbekendere nummers. Ze waren iets uh, psychedelischer, rustig, uh, vrij relaxed. En op die, ja, die route zijn ze zeg maar, doorgegaan met hun tweede album. En ik hou er heel erg van. Ik weet dat het niet echt heel stoel is om naar MGT te luisteren. Maar ja, hier is het toch stoor. leuk. Oké, okay, hier. Maar goed, ja, ik, vind, <laughs> ik vind het heel leuk. Nee, ja. Het, het zal heel leuk zijn. En wij gaan er ook in ieder geval uh, met, met een iets wat kritisch oor naar luisteren. Ik, ik hou wel van een beetje aparte muziek. Dus hier hebben we een MGMT. Mild apprehension. Black dreams of the coming fun. Distort the odds of Dat was dus uh, MGMT. En je ja, had wel gelijk, hij ja? eindigt inderdaad uh, behoorlijk. Uh... Oh, ik dacht over het vage gedeelte. Ja, dat is nee. apart. Oh. Ik hoorde even een, een piepje. Ja, dat volgens mij is dat mijn microfoon. Nee. Ja. Nee, hij is in ieder geval weg. Uh, nou, uh, jongens, wat vonden we hiervan? Ja, apart. ja Jullie hebben hem al vaker gehoord, uh, zeiden jullie net. Ik vind hem in ieder geval uh, ook apart. Ik vond hem heel apart. <laughs> Het nummer begon en ik vroeg direct, uh, was wel het juiste liedje? Van, van, van, vanwege dat, dat, dat mafie iets wat je aan het begin hoorde. Ja, je zei Even. dat, wat zei ook weer? Dat het, uh, ik vond het als iets als effected Mushroom, klinken. Uh, nee, nee, nee, over uh, bepaalde invloeden dat het nummer had. beetje Marokkaans, zei Ja, ja iets, iets, iets van een Marokkaanse invloed ofzo, ja. vond, vond ik het ja, hebben dan, nice. hè? Want het is een beetje over het hele album, verspreid zit dat erin. Oh, op zich wel dus ze zijn een beetje op de internationale toeren? we pakken daar wat vandaan, Goed, we pakken daar wat vandaan. Ja, ja maar je merkt ook bij alle nummers, het zijn hele verschillende stijlen. Het, is, bijvoorbeeld het, het einde van het nummer is vrij hard, terwijl het echt super zachtjes en ja, een beetje ja, popachtig begon. Mm -hmm. Dus het is, zo is het echt, er zit ook één nummer tussen, um, hoe heet het nu ook weer, Siberian, uh, nog wat. Maar goed, dat nummer, nummer duurt uh, 12 minuten. En het, het klinkt een beetje alsof er drie verschillende nummers in één zijn gepopt. Dus ja, ik vind het het waard. Maar ja, is wel, je moet er wel echt van houden. Deze, Flash Delirium en I'm Working with It's Working. It's working. Die, dat, die twee zijn al best wel op, op een ruide vrienden. Maar bij sommige zijn nog wel, die beginnen dan, denk je, hmm, oké, okay, ja. dit begint wel. Maar dan gaat het hele liedje zo door. En je, je denkt dat er iets gaat gebeuren, maar. Er gebeurt niks. Dat is wel zo, ja. Ik vind, ja, dit is e één nummer dat is echt, als je dat uit zou zijn, iedereen zou gewoon echt de radio uitzetten. Het is dus een heel langzaam nummer. Um, het heet... Um, I Have a Whistle of I've Got a Whistle. Ja, je moet zo'n playlist doen. Ja, echt voor de, wel. De, de, de maar je hebt een, heb een computer naast je staan, hè? Zodat ik ja, tijdens het, het volgende het liedje even... Ja, dat het maakt het niet uit. uit. Is, goed, is het net zo traag als, een als het, I've het nummer? I've Got a Whistle, zo heet het nummer. Maar goed, dat is dus echt super rustig en zo, maar dat is echt heel tof. En dan heb je een ander nummer, dat is dan weer echt heel snel. En dat zou de ene of maar, ja, echt zo'n een, een kinderfilm. Kunnen. En gave. Oh, wat vind jij van het nummer? En gave <laughs> We waren het helemaal vergeten je te vermelden. We niet ja. eens door dat hij er niet was. Nee, nou, ja. Oh. Ja, gaven was er echt. MGMT, MGMT? Ja, ja, wat vind je ervan? Ja, ik ben uh, de, in de radio, in de oh. het microfoon graag. Ja. Zodat mensen het ook thuis kunnen horen. Wij waren drie. Ik, die, uh, ik, ik hoor het. De flustierum, maar die vind ik wel oké. Waar de hele iets cd? Tegen ons oh, daar nou, de hele cd vind ik echt een soort meditatieve cd of zo. Zo'n zen, zo'n yin zo, zo, ja. en yang. Waarom ben je zo laat? Uh, ja, mijn uh, opkomende dementie heeft ervoor gezorgd dat ik uh, mijn steun niet was of...? Een of... oh, ja, ja. ja. verergende dementie. Ja. Ja. ja, ik, ga, ik kan nou even niks. Oké, okay. okay, prima. Ik kan even, even, even, even, even een maar, bij komen Maar het feit ja. dat dus oh. Flash studium. Oh, gasten. Dat, uh, oh, maar Marco, kun je me even de zuurstofflessen aangeven. <laughs> maar hier al achter me. Ja. Oh ja, maar, die, die krijgen ze dadelijk. Ja. Ja. Even ja. nog uh, cijfertjes. Heb een en, uh... Ja, ja, tuurlijk. <laughs> uh, kom uh, dit maar, die langste van Maar uh, Jonas zei net van dat Flash deur uh, een van de meer uh, radiovriendelijke nummers is. En dat zegt ze dus zo vrij veel. Dus. Ja, dat geeft maar even aan hoe vaag en, en raar het album is. Ja, ik vind het een beetje, zeg maar, de CD dan. Uh, uh, die congratulations. Uh, meer muziek voor, uh, voor op de bank, wat ze tweet is. Oh, nou, en als je stoon bent? Oh, ik, ik ben nooit <lacht> stoon, maar, no stone, maar muziek, heb je het al uitgeprobeerd, Jonas? Nee, Marco vertelde net wel zoiets. Oh ja, met zijn maatschunlijk zakken. <lacht> Ach, maar, dat vertel ik nog wel een keer als het echt relevant is, man. Nee, okay, nee zijn de rest niet. Uh, jongens, uh, cijfers. Ik geef zelf een 6,5. Uh, een um, 7. Nou, daar heb je vast met iemand op de bank gezeten dat je het een 7 geeft. Nee. Nu oh, dit. <laughs> 7 min, mag dat? Ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk Alles mag, alles oh, is mogelijk. Ik geef het wel een, uh, een 7,5. Het uh, springt toch wel, uh, een bit, ja, toch wel boven de rest van de... Ik Ik van hoeveel mensen en mijn god. Ja, ik vind het wel wat, even af, dus het springt er toch een beetje bovenuit. Maar wat zou je het album dan uh, als zij uh, Als ik het vergelijk met, uh, met die. Uh, uh, met de volgende. Nee, die, uh, gewoon op zichzelf. Oh. 6,5. Mm, oh, dit is een best. 2,3. Ja. 6,5. Ja. Ja. Ja. Ja, in ieder geval. Uh... Oké, okay, Jonas, snel uitrekenen. Waar komt het op neer? Ja, met, die, met die min van jou erbij, met die ja. 7 min van jou ook. Uh, ja, oh, oké. Nou kom, ja, kom je uit op een 7, denk ik? Van de 7? Ja, zo gemiddeld. Gemiddeld op een 7. Ja, iets, ja, iets, lager. iets lager. Iets lager dan een 7. In ieder geval, uh, wij, wij gaan weer verder, want uh, uh, ja, Gavin zit zonder stuurstof en uh, we zullen hem even. Ja, ik krijg juist mond op een uh, van Judith. Dus uh, de, uh, laat die stuurstof maar even zitten. Laat die stuurstof maar even zitten. Oké, okay, in, uh, uh, <laughs> uh, in ieder geval wij gaan verder met de. Waarom hebben we dat nou over dit even licht? In ieder geval wij gaan verder met uh, Pixies uh, Break My Body. Het was, was het einde van de maar jongens. <laughs> ik was de enige die het doorhad En ik zeg het nog, hè, 10 seconden geleden. Maar goed, uh, cultuuragenda. Judith, aan jou de eer. <laughs> Dank je, Marco. Um, vrijdag 2 april, om half negen. Uh, iets dichter bij microfoon. Zo goed, Marco. Ja, beter. Dank Ga je, weg. Maar. Weg. <laughs> Oké, okay, nou, uh, vrijdag 2 april, half negen, dan uh, is erop. met... Uh, yes! oh, nee, we, we hebben andere Forta anders. Andere Ja. Uh, Trash Talk, Rolo Tomassi. Ja? ja. Uh, Throats. Noem het maniakaal, gestoord, krankzinnig, welke sticks je ook op wilt plakken. Rolo Tomassi is er eens uit duizenden. De muzikale gekte van deze band uit Sheffield, UK, kent bijna geen grenzen. Een kruising tussen The Locust en Dillinger Escape Pen, Dat is ja, de, nog wel een beetje de beste omschrijving. De band heeft ook uh, in uh, korte tijd op uh, festivals gespeeld zoals Lowlands en uh, Sonnensphere. Uh, de debu debu debuutplaats gaat onder de naam Hysterics en zoals de titel al doet vermoeden, maakt de bent erg hysterische muziek. Wat is er maken? Het klonk alsof er een bal weggespeeld werd bij Link op uw de debuut. <laughs> Elf en nummers met kop en start staan er op de schrijf die je niet meer loslaat na het luisteren van Is dat zo? Kennen we het? Nee, maar we maken notities. Oké, okay. yeah. <laughs> we onthouden het. En dan uh, donderdag 15 maart uh, om half negen, dan uh, is Absent Minded en uh, Martin en James. Absent Minded is begonnen als de eenmansband van de Belgische zanger-gitarist Bert Ostijn. Als snel werd de band uh, uitgebreid tot kwartet. En uh, in die samenstelling speelde mensen wat Elke café in Belgenland plat. In 2004 Belgenland. eindigde de band als tweede in Humo's Rock Valley na de Van Jets. De indie pop met balken en jazz-invloeden van Epson Mind is inmiddels erg populair in België. En leverde de band al tegen alle ouders op. Uh, Epson Mind werd in de Parijse Fairbours studio opgenomen. Een studio waar onder meer Nick Cave en Feist uh, voor platen opnamen. Uh, prijsnummer is de single Envoi. Een hommage aan de Hugo Claus van wie ze gedichten vertaalde naar het Engels. Ook uh, we hadden ze laat uh, het nummer. Uh, van Midlake, ik weet niet precies welke man het was, maar uh, toen zeiden we het al en nu weer. 27 april uh, komt Midleek weer uh, in Dornroosje, uh, om 9 uur. Jij bent erbij gegeven. hè? Jij bent erbij. Ja, dan weet ik niet of ik erbij ben. Jij bent toch echt zo'n fanboy van uh, Midlake. Ja, van begrafenismuziek, zoals jullie dat noemen. Oh, dat is wel een Ja. Ja. Uh. Uh. <laughs> ja. We hebben niks. <laughs> ja, maar goed. Nee, heel ja, goed. Uh... Ieder dus zijn eigen smaak. Ja. Kan yeah. de smaak? Saai smaak. Ja. Even normaal. <laughs> sorry. Lijkt. Het <Lank>. zo. <laughs> ja. oh, van, waarom begin je ogen zo te als je zegt lijkt? Ja, Mijn ogen zijn altijd straal. Ja. Dan, oh, dat uh... is even een mooi moment. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja. ja. dat de... is helemaal de, de bedoeling. <laughs> nee, wees maar niet bang hoor. In ieder geval, uh, wij, wij gaan verder. Ik uh, vind het op zich uh, een. Uh, raar, rare naam. Uh, suckers van uh, Afterthoughts en TV. Please, waarom je steeds? De suckers. Ja, yeah, de suckers van Afterthoughts en TV. De nagedachtenis en televisie. Ik vind het prima, uh, alle gekheid op een stokje en uh, draai je met die hap. Suckers, After Thoughts en TV. Uh, nog steeds een vreemde naam, klinkt dus bij mij in de oren. Jonas kan het altijd zo geweldig zeggen. Zou je het nog één keer willen doen? Nee, niet, niet Suckers Please, okay. welcome to the nog wat. Oh, please welcome the, to the stage. De suckers. suckers. Grandioos, grandioos. Jonas, helemaal geweldig. Helaas, Chris. Uh, wat heb je voor, uh, voor Marvel items? Uh, momenteel nou, voor we, ons in het verschiet. We rusten rustig beginnen. Even rusten. Uh, een Happy Meal van een, van een jaar oud. En dan bedoel ik niet dat de Happy Meal een jaar bestaat... maar echt een Happy Meal van een jaar oud. Gewoon een beetje lekker mee. Want ja, dat is uh, een voedingsdeskundige, uh, Joan Bruso... die heeft geschreven op internet dat ze vorig jaar... een hamburger en friet bij McDonald's kocht. En die zijn na al die tijd nog niet beschimmeld. En uh, ja, volgens, volgens haar is het bewijs dus dat McDonald's het eten ongezond is. Uh, want ze zegt op haar website dat de Happy Meal alleen maar zo lang goed kan zijn... omdat het vol zit met uh, conserveringsmiddelen... En uh, ja, dat zijn middelen middel dat ervoor zorgt dat het eten niet bederft. En volgens de schrijver is dat, uh, ja, is dat helemaal niet gezond. Goed voedsel gaat volgens haar uh, na een tijdje en stinken, zoals normaal voedsel in ieder geval. Maar McDonald's uh, in Nederland vindt het bericht over de uh, ja, dat vinden 0 onzin. Want als je volgens hun, als je een bos een bloemen of een biscuitje laat uitdrogen... komt er ook iets schimmel op. Dat is het briljante tegenargument van McDonald's. <laughs> nou ja, goed. Maar uh, zou, zou, zou je dat nog durven te eten na een jaar? Als dat je het misschien even, even moet stomen en dat het dan weer... Ja, maar soms kan iets heel erg vies zijn zonder dat je het van de buitenkant ziet. Nee. Uh, nee ja. Jij hebt dan niet een goed vooral. Oké. Schijn Ik ben ontroerd. <laughs> Maar wat was het uh, Mark, heb je wel eens eten te lang laten staan dat je toch at? Wat was het langste? Wat over de datum is wat je gegeten hebt? Uh, volgens mij was dat, uh, was, was dat ooit eens van een dag. Een, een, een, een krentenbol of een croissant of zo. Ah. In ieder geval. Uh, nee, ver verder is niks. Ik ben, ik ben heel voorzichtig met die dingen. Want zo, zo, zo heeft mijn opa toen een keer op sterven gelegen. omdat hij uh, uh, uh, iets gegeten had wat een dag. of nee, wat, wat te lang over de datum was. En uh, ja, hij was toen gelukkig niet dood. Dat is na de hand pas gebeurd. Maar we hebben wel even hem een, uh, een tijdje geknepen, Dat wel. Uh. Oh, wat een gruwelijk verhaal, Marco. Maar uh, om het hier dichter bij huis te houden. Judith, weet je ik nog van die aardappels? Dus ik zat er echt op te wachten. Ik wist ja, niet ja, uh, ik wil je misschien nog heel even uh, in kort vertellen hoe het okay. precies ging? Nou, ik was alleen thuis voor twee weken of zo. En alles uh, ouders op vakantie. En, uh, ja, toen ik weet niet meer wat het probleem was. Volgens mij waren de winkels dicht of ik had geen zin om naar de winkel te gaan. Ik kwam mijn moeder aan het telefoon. Op een gegeven moment vroeg ze: Van ja, uh, zouden deze aardappels zijn? En ik weet niet hoe lang ze overgelaten waren, maar zouden ze nog goed zijn, denk je? Ik zeg: Ja, als het zakje niet bol staat, zei mijn moeder, dan, dan kun je het nog eten. Maar wat ze zei niks hebben, over de kleuren hè, die je toen had. Ja, ze waren een beetje gijzig. <laughs> <laughs> op zich had dat wel een heleboel. Ja. Dat had het al duidelijk gemaakt dat ik beter niet had kunnen eten, maar ik had echt, dat was echt verschrikkelijk. Oh, ik was echt zo maar ziek. Ja? Dat is echt niet best. Ja, maar dat is, ja, het ergste nog dat ze verpleegster is. En dan doet ze dit eigen kind aan. Dat is toch verschrikkelijk. Ja, het lijkt wel of je moeder van je af wil komen. Eigenlijk wel, want ze zijn nu weer op vakantie, hè, zonder mij. Naar Sardinië, met z'n tweeën. En weer... waarom toe Sardinië. Waar ligt dat? Zoiets was het. Italië, man. Italië, Oh. Je hebt zo... Uh, Sicilië, dat ken je wel. Ja, he? Sicilië ken de ik de wel. De ja. Ze waren laatst ook naar Sicilië toe, ook zonder mij. En dan zeg je: ze ja, je echt gisteren <laughs> kapot maken. Ja, ja. echt hè? <laughs> ja, dan dan zeg je ja, ze nee, de vraag nee, van... Ja, wil je mee dan? Zeg maar, ja, mama, je weet dat ik niet kan, we moeten naar school toe. Al dus jaar, alleen komt. puur voor de vorm vragen ze het ook nog. Ja, ja, het, ja, is we... We... het is iets gewoon van weggelegenheden. En er liggen nog grijze aardappeltjes in de koelkast. Nee, ze zijn dit keer zelfs maar een weekje weg. dus... Ja, ik heb nu wel echt gewoon voor altijd een afkeer, gewoon tegen aardappeltjes, voor aardappeltjes. Ja, ik begin een Het beetje afkeer te krijgen van je ouders. Wat ik zo... Oh, ik dacht je ging zeggen voor mij. En wil je. Oké. Okay. <laughs> Jouw bijna dood ervaring van, van vorig jaar, die zal ik niet snel vergeten. Bijna doodervaring? ervaring? Yes. Ja, want ze kwam, later kwam zij, op een gegeven moment kwam ze hier weer terug voor de staats voor Nijmegen 1. Uh, volgens mij was het na de vakantie of zo, ja. Anna? en ze was nog steeds zo grijs als die aardappeltjes zelf. Ja, dat is het <laughs> en die stonk toen ook nog maandenlang. Heb je ontzettend uit je mond gestonken? Dat weet ik nog wel. Ja, maar of dat door de aardappeltjes kwam, dat weet ik niet. Nee, kwam echt wel door de aardappels. Oh, Oké, okay. ja, ze kunnen. Maar het grappige is, ik vertel je dat dan van echt, ja, in een vlaag weet je wel van, oh ja, hebben <laughs> aardappels, gegeten. ja precies. <laughs> en al echt gewoon een dag later, dan. Hoor ik het echt van de meest rare mensen, oh je hebt aardappeltjes gegeten. <laughs> dat is echt zo apart dat iedereen ja, zo wil vergeten. zo werkt Ja. ja. Waarom altijd ik, weet je wel? Ja, omdat het maar bezig houdt. Je hebt zo'n tv-serie ja. Gossip Girl, maar Kevin is daar bij Nijmegen. echt. Als, als ze straks bij de bus staat te wachten, dan, uh, dan weet ze ook dat, uh, dat, dat de, de aarde, ja of op de fiets. Ja. Komt kom, kom er iemand naast ja, je fiets. Uh, nou, van, wel... van, van, van mij zou je, ik zou het niet zeggen. Ik bedoel. Oh. Wat kan, kan iemand nou interesseren sowieso dat ik tegen hem spreek? En, en ten tweede van... Ja, als je het zo doet... Dan ik, ik, ken, ik ken iemand die, die bedorven aardappelen heeft gegeten, ja. Dat is hartstikke interessant stellen. Als iemand naar mij zou komen en zegt... Weet jij dat iemand laatst een hond heeft gegeten? Ja, dan flikken ze in China allemaal. Dat zou bijna interesseren. Ja. Hij is er iemand een hotdog? jij dus vrij simpel. En ik denk niet dat je ouders je geestelijke pot willen maken. Nou, ik denk het wel. Ik heb mijn ouders nee. niet. Nee, dat ken ik niet. Alleen als ik het zou horen, denk ik niet... Misschien willen die mensen gewoon een tijd met elkaar doorbrengen. Nou, ja, dat vind ik ook een beetje. En elkaar. Even, even, even, even, even, even, even voor het gebaar van Ga je mee. Over geestelijk kapotmaken. Uh, Marco, jij vertelde dat je iemand voor niks voor zijn bek had geslagen. Vertelde je het nou, nou, nou, zo zeg je het wel heel bot. Zeg ik het te bot. Maar dat is letterlijk ja. wat je zei. Toen je <laughs> ja, binnenkwam. maar het, zo zeg ik het als ik er binnenkom. Ja, dat is toch dan, heb, dan heb ik haast en. Dan vergeet ik heel even dat ik nu onder beschaafde mensen zit... en ook redelijk beschaafd moet spreken. Ik, um... Kevin, Marco, je hebt voor je bek slaan. Nou, het is, het, is, het, is, het is niet zomaar iemand. Want dat zeg ik dus inderdaad even in de gauwigheid. Het is een goede vriend van me. Die, oh, look, uh, <laughs> ja, oké. Okay. Ja, nee, met, met mij wil je dus dat, geen dat vrienden, vrienden zijn. Hey, Kevin, met mij wil je dus geen vrienden zijn. hè? Want dan rammetje je voor je hart. is dus ook al heb je niks gedaan. Nee, nou goed. Hij had ook niks gedaan. Nee, hij had ook niks gedaan. Alleen, ik had het idee dat ik aangevallen werd. Want ik liep, ik liep, uh, wat liep ik? Ik liep, uh, ja, hier verderop. Bij plein 44 liep ik. En in één keer word ik op mijn... een man met een masker. Nou, niet zo. Nee, <laughs> want die, die loopt in Beuningen, in de Old West. Uh, in één keer voel ik een, een hand op mijn schouder die, die me naar achter toe trekt. Ik denk, wat zullen we nou weer krijgen? En inderdaad, met al die verhalen en al die andere prutschijntjes die ik meemaak, denk ik van, die moet ik mij hebben. Dus ik draai me om en ik haal plaats direct uit. Heeft ook te maken met je vechtsportverleden? Eh... Uh... Nou, goed iets. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Ja, dat het een soort reflex was. Ja, uh, hij eigenlijk, had het kunnen eigenlijk, weten. Eigenlijk wel, want ik, ik, ik voelde me aangevallen, dus verdedig ik me automatisch. Ja, maar daar is het ook geen goede vriend van jou, want hij had het kunnen weten dat je die punt ja, uh, reflexen ik, bezit. Ik, ik, loop, ik loop altijd met een MP3-speler in. En daar staat 9 van de 10 keer heavy metal of dead metal op. Dus ik, ik hoor ook niet. Of me, of boy ja. Nee, dat vind ik ook leuk Soms muziek. Ze uh, sowieso stijf, de ad adrenaline. Adre adre adre ja, ja, ja, nou, in ieder geval, ze, ze kunnen naar me roepen en fluiten wat ze willen, maar ik, ik hoor ze toch niet. En me meestal pikken ze me aan, maar hij greep maar me echt vast en trok me naar achter. Dus ik, ik, voel, ik, voel, vijf, ik voelde ik me aangevallen en ik draai me om en klabats recht, recht op zijn kaak. Hij vroeg zich nog af of, of, of, of, ik, of ik misschien eerder op die dag ruzie had gehad, maar dat had ik niet. Nou, even rustig bijgesproken, pilsje gedronken, dan was het weer goed. goed nou, nou, ja, we dat een... is heel oh, okay. ja, Dat was gewoon een uh, misverstand. Ja, het was, het was een misverstand. Maar dit, zo, zo, zulke dingen overkomen mij. Dat is het. Ik had laatst een, een ongelofelijke pechdag. Dat, dat, vertrouwen we mensen erop dat je dingen voor hun goed regelt. En dan mislukt de helft gewoon. Waar noemen ze een voorbeeld? Wat is er met nou, mijn, mijn, mijn oma, en dat wordt uh, vooral door, door kennissen uh, van mijn ouders. En uh, door ook een hele hoop vrienden van mij. Wordt dat toch ook wel iets van. Er uh, wordt, wordt ook wel uh, op prijs gesteld. Want ik doe twee keer in de week boodschappen voor mijn oma. Mijn oma is 74, ah, dus Hart en lang patiënten. Dus Ruwe bolse blanke pet die, die Marco. Sorry? Ruwe bolse blanke pet. Waar heb jij het nou over? Ja, dat, dat is dan wel gezegd dat wel, wel in de, in de boeken staat. Ja, ja. Is, uh, zeg maar zacht van binnen en een beetje zeg maar, stoel van buiten. Oh, nou ja, goed. In ieder geval... Ja. En uh, uh, mijn oma die zegt nou, Je moet dit, dat, zes en zo hebben van Albert Heijn. En zou je even drie rookworstjes willen halen bij de, uh, bij de HEMA? dat is prima, want dan kom ik toch langs. En ik loop de HEMA in als eerste. Want ik moest mijn koptelefoon laten maken. Bij uh, de kijkshop op Dukenburg. Die zit toch daarboven. Moet Dus ik laat me maken Oh, sorry, sorry. En ik moest, ik moest, ik moest mijn, mijn, mijn koptelefoon moest ik laten maken bij een elektronica winkel. Zijn hè? In ieder geval. En uh, ik zeg: uh, Nou, weet je, geef nu mij maar een telefoontje als het ding gemaakt is. En uh, ik ga dan verder. Nou, dat was helemaal prima. En ik loop naar de HEMA toe. Drie Roadwatches. Ik kreeg me een tas. Sorry, ik zag het even voor. Ik kreeg me een, een tas. Daar kon je een, een, een, een, zo'n zo zo zo dubbele parachutist mee uit een vliegtuig laten springen. Zo groot was die tas. En dan denk ik voor drie rookworstjes. Alleen, daar kwam ik te laat achter, want ik had haast. Het was echt een ding, dat was verschrikkelijk. Zo ja, groot of zo. Een hele weekend tas voor drie rookworsjes. Ja, die het dus uh, over de grond achter Jan. Uh. Nou, zoiets. Maar ik had, ik had, ik had, ze, ik had ze op mijn schouder hangen. Alleen, ik had haast. Dus ik, ik loop snel weer door. En die Albert Heijn in. En ik had die tas erin in, uh, in de winkelwagen gezet. Of nee, in de Albert Heijn tas zelf. En ik denk, oh, shit, slim. daar, daar, dus daar passen. De was nog groter. Daar, ja. Ik denk, oh, daar passen de rest van de boodschappen niet bij. Dus ik haal die tas eruit, ik pak die boodschappen in. Zo zag je kassa-mens voor je, daar word je ook niet vrolijk van. En uh, nou, ik gooi dus gauw dat winkelwagentje terug, erin. Ik neem een muntje eruit. En uh, ik, ik sprint dus de sodemieten terug naar mijn oma voor die boodschappen. En ze zit daar van, uh, ja. En uh, mijn rookworstjes. Ik denk, oh shit, die ben ik vergeten. Oh. Ja, weet je dan. Ah, die rookwasten dat... moet je dit dus niet, niet in de doen, maar gewoon om je arm. Om de pols. Ja, dan raak je ze ook niet kwijt. Nou, ik loop niet heel graag voor lol. <laughs> Geven. Ja, met zo'n grote tas toch ook? Uh, dat ziet er ook niet uit, toch? Nou, ja, dat maakt niet uit. Die mensen die zullen eerder denken... Dus, hij denkt zeker dat Zwarte Piet vroeger is als dat ik mijn rookwasten om mijn arm ga lopen. Wat de mensen dan, denken? Maar hoe liep <laughs> het af? Nou, hoe liep het af? Eh, uh, ja... Ik, uh, mijn oma heeft de uh, excuses ge geaccepteerd. En ik ben, uh, vandaag ben ik. Uh, ja. En ik ben vandaag teruggegaan. Want ze moest toch medicijnen hebben. En uh, medicijnen opgehaald bij de apotheek. Uh, drie nieuwe rookwasjes gekocht. Nou, ook zelf betaald. En uh, die aan mijn oma gegeven. Dus, of, uh, dus... Die magere of? Uh, nee, gewoon de gewone. Want die mageren die smaken echt nog zouter dan, uh, dan, dan, dan de gewone. Dus... Nee, het is, het, is, het is niet allemaal, uh, allemaal geweldig. Het is niet allemaal ja. uh, Het leven van een krantenbezorger gaat niet over rozen, mag je wel zeggen. En je had het nou allemaal zo goed voorgesteld. Ja, ja, ja. ja. Je ziet toch natuurlijk wel positief in het nog aan, maken. Ja. Maar ja. je weet het hè, na regen komt zonneschijn. Ja, yeah. of nog meer regen. Ja, zoals ja. Dudley de Parton zegt: van, als je de regenboog wil, dan moet je eerst de regen doorstaan. Ja, precies. En dat is een Dudley Parton. Okay. En mensen zeggen dat ze maar wat pieter wat, wat heeft, verder niks kan. Maar dat zijn wel ja. filosofische uitspraken. Sorry? Nog een keer? Nee. Ja, Dolly Parton, je kent Dolly Parton toch wel? Nee, nee. Oh god, die uh, maken uh, niet yeah. meer. Ik weet het al verpant dat jij die kent, Jonas. Zij, Iedereen kent Dolly Parton toch? Ja, maar ik heb het idee dat wij, bij Jonas Dolly Parton zijn slaapkamer ziet. Ja, dat lijkt me wel echt zo'n type voor Jonas, ja. ja. Een beetje een oude ja. vrouw. Zij kan echt reclame maken voor de grote meloenen, ervan. Dat, dat, dat kan ik zo zeggen. Hé hey jongens, ik ga even de boel onderbreken. En nu wordt het ook emotioneel. Nee, nou, serieus. Nee. Nee, nee, nee, we gaan nu gewoon weer, weer serieus verder. Het, het nieuwe uur is ingelaaien. En uh, wij gaan uh, nog heel even verder met een, een liedje van mijn keuze. Die is uh, vorige week niet gedraaid. En uh, die zou ik uh, nu wel graag gedraaid hebben. Maar wil je nu nog afscheid nemen van de luisteraar? Of, uh... Ja, ja, inderdaad. Ik heb vast een mooi slotwoord voorbereid, dat kan ik me voorstellen. Heb ik iets voorbereid? Nee, ik heb eigenlijk helemaal niks voorbereid. Uh, ik, mag, oh. ik mag in ieder geval, uh, even dan kort, ik mag uh, de crew van de Bananenrepubliek. Republiek... Oh ja, je, je gaat weg. Ja. ja. ja. ja, sorry, ja. We, ja we kunnen we gewoon niet ik los, over. Los, ik was me even deze. Zie, nee, ze, ze, ze hebben het niet door. Ik, maar ik, ik, ik nee, ben maar als... Mag uh, wel Mij kan nee, wel scherm man. We gaan je bellen. Ja, dan doe dat. Nee, ja. je We gaan jou wakker bellen, als Nou, de, Mijn telefoon staat op stil. Dus uh, dan moet je gewoon ik even de, vo los. de voicemail inspreken. En dan bel ik de volgende ochtend wel weer terug. In ieder geval, ik mag uh, de crew van uh, de Bananenrepubliek uh, hartelijk danken. Geen dan, even dan, wil ik wil jou bedanken. Even van links naar rechts. Weisels Jonas. Festatie, Marco. Sorry? Oh, die komt nog, zodra mijn salaris binnen is. Even, Jonas. Even. Top, dat gaat lekker zo. Gavin, ja, altijd lol en altijd bal. En uh, natuurlijk uh, onze liefstallige Judith. Judith. <laughs> en voordat uh, de criteria uh, te hoog oplopen, gaan we nou gewoon nog heel even uh, muziek draaien. Even huilen. Ja, even, even huilen. Uh, wij gaan luisteren even naar uh, Solidium, uh, Live Forever. Dit is, uh, volgens mij was het een, een soundtrack van een film, of niet, Kevin? Ik uh, dacht ik wel. Iets van de... De, de Vampires of zo? Iets, ja, iets, iets, iets in die richting. In ieder geval, het gaat ook over uh, vampieren en uh, bloedzuigen en uh, eternal darkness enzovoort, enzovoort, enzovoort. Oh, oké, okay, <laughs> Ja,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 You under my umbrella You stand under my umbrella hey, hey, hey, hey, hey These fancy things will never come in between You're part of my humanity Here for infinity When the war has took its part When the world has led its cards, If the hand is hard,